Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het klimaat verandert steeds sneller. Erge overstromingen, zoals laatst in Duitsland, België en Limburg. Maar ook extreme hitte en droogte, zoals nu met de bosbranden in Italië en Griekenland. We gaan het nog veel vaker meemaken, schrijven onderzoekers in een nieuw rapport. En dat is niet zomaar een rapport. Nog nooit hadden we zo'n compleet beeld van klimaatverandering, zegt verslaggever Jozef Abijai. Onderzoekers zijn jarenlang bezig geweest om de meest recente onderzoeken op het gebied van klimaatverandering samen te vatten en te beoordelen. En daar komt dus uit dat de opwarming van de aarde, de snelheid daarvan, niet voorgekomen is in de afgelopen 2000 jaar tenminste. En dat de mens daarvoor verantwoordelijk is. Wetenschappers hopen dat het rapport ervoor zorgt dat landen meer maatregelen gaan nemen, zoals het terugdringen van co 2 uitstoot. Tijdens de Olympische Spelen zijn in totaal 458 mensen positief getest op corona. Er zitten zes besmettingen uit Team NL bij. Japan kwam afgelopen week al met strengere maatregelen omdat het in dat land hard gaat met het aantal besmettingen. PostNL heeft er lekkere maanden op zitten. Ze haakten flink wat omzet binnen. En dat komt onder meer doordat we tijdens de lockdown lui vanaf de bank erop los bestelden, zegt mijn collega Charlotte Waiers. Door de pandemie zijn we natuurlijk, ja, konden we minder winkelen, want er waren winkelsluitingen. En nu zeggen ze eigenlijk, ja, we denken eigenlijk dat het nog meer gaat blijven dan we eerder al gedacht hadden. Dus dat mensen meer pakketjes blijven bestellen. PostNL wil daarom veel meer pakketautomaten gaan neerzetten. Dan hoef je niet meer bij je buren je pakje op te halen en kun je hem uit een soort kluisje trekken. Misschien ligt jouw zwembroek nog in de kast of is je zonnebrandcreme inmiddels bijna overdatum. Het is niet echt een stralende topzomer. En dat merken ze ook bij veel buitenzwembaden, zoals in Breda. We hebben eigenlijk uh, nou, misschien een dag of vijf een beetje redelijk weer gehad, maar niet vergelijkbaar met voorgaande jaren waar we echt 30 graden hadden en hier 3.500 man lekker komt, komt vrij zwemmen. Het begint inmiddels goed te miseren en kijk aan, mevrouw ligt gewoon in het water. Heerlijk, een soort vakantiegevoel. Ja, weer. Veel wolken vandaag. Blijft niet overal droog. Terwijl het vanmiddag in het noorden en westen wat opklaart... vallen er in het zuidoosten juist stevige buien met hagel en onweer. Het wordt gemiddeld een gaatje of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANDB. Op de A9 staan Fides door werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar tussen Knoopend Raasdorp en Beverwijk Oost 9 kilometer met daar drie kwartier op onthoud. De andere kant op vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Rotterpolterplein 8 kilometer en daar is de vertraging een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Hello, the sunny place for shady people. Across a room where nobody goes. You can be whoever you wanna be. And oh, I've been living at the chateau. But I should really go home I don't even know But they won't leave here Dat doet we zijn hij. Het. Bezig. Ja. Heb je hem? Nee, ik heb hem nog niet. Dus, uh... Maar we zijn er wel weer. Uh, ja, nou goed, we gaan naar de tweede uur. En uh, waarom wij even met elkaar praten is omdat wij Jan Bart Broertjes proberen te bereiken. En die gaat ons vertellen over de Jan Lammers-tentoonstelling die in het, uh, in het museum, Zandvoort Museum is. En ook op de boulevard. En daarna gaan we praten met Marcel Buscher. Want er komt een kartbaan op het Badhuisplein op de verhoging waar eigenlijk een hotel zou moeten komen. En uh, uiteindelijk gaan wij nog praten over de hippiemarkt. Met Marjan van de Wetering. Manon. Uh, Manon van de Wetering. Manon. Uh, over de hippiemarkten die nog steeds lopen. Waarschijnlijk tot half augustus gaat dat door. Uh, Jan Bart mocht je toch ergens achter een beetje luisteren. Uh, want je was in gesprek. We blijven je bellen tot, uh, tot je opneemt. Ondertussen kan ik natuurlijk wel even met, uh, met Gert praten. Want die heeft uh, dat een beetje voorbereid. Die... Uh, Gesprek met meneer Broertjes. Ja. En um, Het is er een beetje Jan Lammers wat de klok laat is, Antwoord. Nou ja, wat ik, wat ik aan hem gevraagd heb, wat ik een beetje jammer vind, is dat op hetzelfde moment uh, bij het HDWZ eigenlijk ook een Jan Lammers tentoonstelling is. Het is wat uitgebreider, van Gijs Verlem, komt weer voor. Maar er is dan heel veel memorabia, ook van Jan Lammers. En dat vind ik wel jammer, dat die twee musea kennelijk, ik weet niet precies de achtergrond niet zo samenwerken, dat ze dat kunnen combineren... op een of andere manier. Ja, maar je zit natuurlijk al gauw... Uh, um, iedereen wil Jan Lammers, want ja. Jan Lammers is dan het, het gezicht... de, de sportieve ja. directeur van, uh, van de Dutch Grand Prix. Heb je daar verwachtingen bij, dat het doorgaat allemaal? Want het is nog lang geen 14 augustus. Ik heb heel veel mensen gesproken afgelopen week. Niemand wil daar iets over zeggen. Iedereen speculeert, samengeknepen billen. Want het, het ergste scenario is dat... het dat het niet doorgaat of dat het doorgaat zonder publiek. Dat is dan nog minder erg. Maar ze weten het niet. Ze hopen allemaal dat het doorgaat, al is het maar voor een deel. Ja, eigenlijk uh, wordt er constant gezegd... Uh, we gaan niet door als er geen publiek is. Nou ja, maar wat, Sander bijvoorbeeld, ten Bosch, die de site-event... Uh, die wil niks zeggen over <kwijnt> die site-events... want hij is veel te bang dat het allemaal niet doorgaat. Want dan gaat het circuit misschien wel door... maar dan gaan de site-events niet door. Nou ja, er is uh, op zandvoort uh, Beyond al een, een aardig stuk te zien over side defense ja. die, uh, die worden opgezet uh, aanstaande week. De komende week is er een bijeenkomst waar ook over side events en schiet gesproken gaat worden. Je kan natuurlijk niet op 14 uh, augustus vertellen: We gaan dit doen, want de voorbereidingen kunnen nu. Nee, nee we hebben nog twee weken. Alles is voorbereid, alleen net de reuzenrad staat er. Die kartbaan van uh, Marcel komt er in ieder geval. Ja, dat, dat zijn um, een soort side events die het ook als toeristisch dorp goed doen. Ja, en die kunnen ook, ook gezien alle corona-ellende, dat kan gewoon doorgaan. Dus, uh, maar voor de rest, ik zou niet weten wat er nog meer komt. Nou, de, de, de, als je het plan van vorig jaar bekijkt... dan zie je als je het circuit binnenkomt op die, die grote twee uh, uh, parkings... Uh, een podium, uh, allerlei raceactiviteiten, uh, merchandising... En daar weet natuurlijk niemand wat van. Want dan moet je afwachten of je wel naast elkaar mag lopen... Ja. of niet binnen mag zonder uh, vaccinatiebewijs. Ja, dat wordt nog een dingetje. Nou, volgende week hebben we in ieder geval een uitzending... die makkelijker te maken is. Dit keer was ze erg moeilijk. <laughs> zo makkelijker? Nou, <laughs> ik denk dat er heel veel mensen dan wel iets kwijt willen... over de 1 en de Dan heb ik wel een aantal mensen. Kan Raymond kan wat komen uitleggen. Uh, Sander ten Bosch kan wat komen uitleggen. Wat ondernemers, maar op dit moment uh, wilde niemand uh, er iets over kwijt. Ja, dan, is, dan zijn we op 14 augustus de 13e. Uh, moet dan de beruchte persconferentie zijn. van uh, ja. wat, wat wel en mag niet mag. Op het ogenblik zinken de getallen nogal snel. Heel dus, snel, ja. Dus als je daarvan uitgaat, zou je. Ja, als je echt positief bent, zou je. ja, jongens, dat moet wel doorgaan. Ligt er natuurlijk maar een beetje aan. Um, hoe de toegangscontrole gaat worden. Je kan natuurlijk uh, een lijn maken met mensen die uh, links hun paspoort hebben... en uh, rechts het vaccinatiebewijs met de ticket. En dan kan je zo doorlopen naar twee piepjes. Ja, het wel het organisatie nog, ja. Nou, dan draaien we nog Pim. maar een muziekje. Ja. Want meneer Broertjes die, uh, is nog steeds in gesprek. Ja, als zijn telefoon ligt ernaast. Of zijn telefoon ligt ernaast, dat ja. kan ook nog wel. Iemand moet hem maar een ja. duwtje geven. We gaan een muziekje draaien, Pim. Ja, Del Holland Hollows, Man Eater. Ik heb anders Hillie. Uh, really. Geen verbinding krijgen met de Jan-Bart-broertjes... die een tentoonstelling heeft gemaakt... samen met het Museum over Jan Lammers. Gaan we met iemand praten die ook veel te doen heeft met uh, Formule 1. Hij is wereldberoemd in heel Nederland... door al zijn tv-opnames die in zijn café gemaakt worden. Marcel Busjes van Rabbel, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Morgen. Wat een mooie aankondiging. Ja, ja, ik, ik, ja. <laughs> ik had hem ook nog wel langer kunnen maken, want... Uh, ik had hem ook nog door kunnen trekken naar het uh, Badhuisplein, waar een kartbaan komt. En dat is eigenlijk waar we het even over willen hebben. Een tijd geleden liep ja. je daar met een aantal mensen op dat plein. Toen heb ik Klopt. je al eens gevraagd van wat ben je daar nou aan doen? het doen. En toen heel voorzichtig, we willen eigenlijk wel een kartbaan hebben daar. Klopt. Nou, ik kan je goed nieuws vertellen. Hij ligt er. Ja, ik zag. Dus, uh, nee, we zijn heel blij. Uh... We zijn er twee jaar mee bezig geweest ondertussen. Uh, eigenlijk het, ja, vorig jaar, maar goed, dat ging natuurlijk niet door uh, vanwege het welbekende corona -verhaal natuurlijk. Dit jaar uh, mogen we wel neerleggen, dus daar zijn we ontzettend blij mee. Het is een van de weinige activiteiten uh, van de site-events die wel door kan, kan kunnen vinden. Want ja, alles is in principe natuurlijk grotendeels afgeblazen vanwege de anderhalve meter uh, restricties waar we ons mee te uh, maken hebben. Dus uh, de kartbaan, 35 vierkante meter ligt, er dus een beetje uh, te wachten op de kinderen tussen uh, 5 en 12 jaar. En dan, uh, ja, het is de duurzaamste Grand Prix uh, uh, van de wereld op dit moment, uh, Zandvoort. Dus uh, daar tekenen ze in ieder geval voor. Dus daar hebben wij ook uh, keihard naartoe gewerkt met John van de kartbaan uh, van kinderkartbaan.com. Die heeft een hele nieuwe kast laten maken, en zowel op uh, elektriciteit, dus geen... Uh, CO2, geen uitlaatgassen, geen ronkende motoren. Dus het is voor iedereen een groot plezier, maar zeggen ook voor de bewoners aan het badhuisplein. Ja, weinig herrie, maar je hebt natuurlijk wel een hoop stroom nodig. Uh, Zeker. Nou ja, veel valt ook wel mee, geloof ik. Ik moet je heel eerlijk zeggen, de technische details van de van de kaart, daar kan ik je niet superveel over vertellen. Maar er wordt wel stroom gebruikt, uiteraard. Maar ja, dat is op dit moment natuurlijk nog uh, de meest schone energieverbruiker die we kunnen gebruiken. Wat ik heb begrepen. Ja, nou ja, er, er staat een hele grote elektriciteitskast en die bedient op het ogenblik het, uh, uh, het reuzenrad. Dus een klein beetje stroom kan er wel van af, denk ik. Jawel, daar, daar komt de stroom ook vandaan. En ik ga ervan uit dat die meterkast gevoed wordt met de. toch van de, de, de. windmolens die er een paar kilometer verderop was. Ja, dat, dat, dat snoer ligt er al, denk ik. Ja, daarom. Dus uh, van daaruit gaan we er toch vanuit dat het wel duurzaam is, allemaal. Het gaat ja, natuurlijk uh, wel. Uh, sorry, het gaat natuurlijk wel over uh, een stukje grond wat niet uh, um, van de gemeente is. Het is van, van een grondeigenaar. Heb je daar contact mee gehad? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is allemaal uh, via de site-events uh, verlopen. En Sander ten Bosche, die heeft de vergunningaanvraag in behandeling genomen. En die heeft dat voor de rest van ons geregeld. Dus daardoor, ook daar ben ik heel erg in, dat ik geen moeienis mee mee gehad. Daar heb ik de aanvraag neergelegd bij Sander. En die heeft dat voor ons uh, verder uh, geregeld. Het was ook een beetje de bedoeling dat al die um, site-events die wel door mogen gaan... ook via Zandvoort uh, Beyond gaan, hè? Zeker. Ja, ja, het is Zandvoort Beyond, ik noem het Sander, maar achter ja. <laughs> Zandvoort Beyond onder andere. En er zitten er natuurlijk nog veel meer mensen daarachter. maar uh, dat was onze contactpersoon eh, samen met Annelott en de dames van Marketing Zandvoort. Dus ja, uh, wij hebben ons dingen gedaan en eigenlijk is alle site-events die gepland waren, dus zowel de festiviteiten in de Altestraat uh, met uh, podias en dat soort dingen, dat liep inderdaad allemaal via Zandvoort, of Zandvoort Beyond. Die, die vergunningaanvraag is door. Hè. Die was nogal lang ook. En die is gepubliceerd. Dus als je dat wil zien, kun je dat op de gemeentesite uh, kun je dat zien. Jij. Oh ja, ik wil even terug naar die baan nog. Uh, je zei uh, voor kinderen. Ja. En uh, tot en met 12. Ja. En wat, wat, wat gaat dat kosten voor die kinderen? Of de ouders uh, moeten dat betalen, natuurlijk. De ouders, tenminste, ja, of misschien dat zal dan. De twaalfjarigen misschien een krantenwijkje mogen lopen, dat moet ik eerlijk zeggen, dat durf ik niet zeggen. Dan kunnen ze een spaampotje <laughs> <laughs> stuk slaan. Nee, maar um, wat kost het? Een ritje kost 4 euro. En dan mag je drie minuten mag je rijden. En wat, een andere, wat wij aanbieden is in principe een kindermenu. Dus dat de mensen met de kinderen hier komen eten en een kindermenuitje vanaf 95. En dan kunnen ze kiezen uit een kroketje of een frikandelletje of kinderkip. En, dan... kids, kids. <laughs> ja, <parkoek. laughs> en met frietjes erbij ijsje toe, wat drinken erbij dan jou ja, een, een limonade en dan uh, betaal je 8,95 voor en daar zit dan het ritje bij inbegrepen Hallo. Um, we wat? hebben de prijs ook speciaal wel echt uh, laag gehouden om het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken ik bedoel natuurlijk, je kan uh, alles van denken, maar ja, ik vind 8,95 een mooie prijs voor een hapje en een uh, en een ritje, om het zo te zeggen dat, dat is voor de meeste mensen wel toegankelijk. Echt? En natuurlijk zullen er nog een aantal mensen... buiten de boot vallen. Dat beseffen we ons ook zeker. Maar ook daarvan zijn we nog wel... uit zo'n plan om uh, iets voor te gaan verzorgen. Nou, maar daar je... ga ik er nu het over uitlaten. <laughs> dat, dat trekken we de volgende keer wel uit... in een volgend gesprek, Marcel. Hey, de prijs, inclusief dat... lijkt, lijkt me mooi. Nu uh, hangt dat wel... Aan, aan, aan de Grand Prix, denk ik. Jullie, zo hebben jullie het gedaan met de side events. Maar het is eigenlijk ook een heel mooi toeristisch ding. Zeker. En we zijn er ook zeker over aan het nadenken om het volgend jaar... Uh, maar goed, die gesprekken moeten nog maar vinden, Dus om het nu al hier uh, te gaan rondspreiden, weet ik niet of het heel verstandig is. Nee, maar er zijn wel gedachten die uh, ervoor strijden om uh, volgend jaar misschien seizoen zon te blijven staan. Maar goed, dan moeten we te zijn. Dan er, het is natuurlijk een aanwezig tenminste. Wij denken dat er een iets voor Zandvoort is. en natuurlijk in het verhaal van de Formule 1... Uh, Max is ooit begonnen, met, uh, ook met karten. Het is de beginsport van, uh, van, uh, van de Formule 1, om het zo te zeggen. Uh, nou, René Lammers doet het natuurlijk ook momenteel uh, supergoed. En zo zijn er nog een, uh, is er nog een Zandvoortse jongen... die uh, vandaag de gaat openen op het uh, officiële... Ja, de officiële opening is een beetje groot, woord. Maar uh, daarin proberen we toch uh, ja, ook de kartsport gewoon... Uh, ja, ik denk dat het op dit moment toch wel voor iedereen weer een, een tril geeft om, uh, ja, je kijkt naar autorijs en mm -hmm. ja, wie is er niet groot mee geworden, dat willen we straks natuurlijk een beetje zien. Maar in principe is het natuurlijk zo van, uh, ja, we vinden het allemaal, tenminste, ik vind het heel erg leuk en ik weet dat er gewoon heel veel mensen zijn en dat merk je bij Blekenmolen uh, bij, de, bij de kartbanen, het wordt gewoon weer veel drukker momenteel en dat, ja, die hype komt gewoon door het hele verhaal van de Formule 1. Ja, het is een Dat beetje de, de, de hype die opkomt. En door Max. Het is een beetje een rollercoaster geworden. Mensen vinden het steeds leuker. Uh, de, de kartbanen, de, de, hoe heet het, bij Blekemode Racing enzovoort. Ik heb uh, iemand die niet opgegroeid is met de Formule 1. Die heeft nog een vraag voor je. Ik ben zelfs helemaal niet van de Formule 1, Marcel. Dat weet hij. Oh, ik weet dan wat je zegt. Maar ik doe wel mijn best, hè? Ja, nee, nee, zeker. Ik bedoel, je nee. bent al helemaal geen... Uh, ik ben geen al positief. Meer. Hij blijft uh, zeker, ja, zeker positief. Maar ik heb nog wel een uh, kleine vraagjes. Hoe hard kunnen die kart voor die kinderen? Ja, ze kunnen ongeveer uh, 150. Pardon? Kilometre, 150 kilometer per uur. Maar we hebben ze wel teruggezoekt naar iets <laughs> later op snelheden. En dat, dat <laughs> wordt dan nog? Hoe, hoe oud, hoe lang? Nee, hoe... De en de, uh, het is veilig. En, ja, veilig en dat, maar dan moet ik wel even zeggen... Van, we zouden vandaag om een uh, uur of twaalf open gaan officieel. Ja? Daar loopt nog wel wat, wat in. Want... Um, de karts zijn helemaal nieuw. Ze zijn ook met wat vertraging deze kant op gekomen. Want ik weet niet of iedereen het nog kan herinneren. Maar het Suezkanaal heeft nog een paar dagen dichtgezeten. Ja. Oh. Ja, deze lagen er ook achter. Oké. Okay. In dus, uh, <laughs> <laughs> de veiligheid, daar, daar, de laatste hand wordt daar sowieso nog aan. Uh, natuurlijk is alles veilig. Maar in principe, uh, er zitten afstandsbedieningen bij. Dus degene die de, de karts. Uh, Bestuurt. De kinderen die erin zitten, die hebben zelf het gaspedaal in handen, maar daarboven staat nog wel iemand die gewoon alle knoppen uit kan zetten op het moment dat het ja. misgaat, of misdreigt te gaan, laat ik het zo zeggen. Ze rijden 20 km per uur, mochten kinderen wat ouder zijn, ja dan is het natuurlijk niet leuk als jij uh, als 12-jarige 20 km per uur over het Badhuisplein gaat, dan kunnen ze wat harder gezet worden. <lacht> hey, wie gaat het openen? Wie gaat het openen? Daar hebben we Lester voor uh, benaderd. Ach, toch? Lester is een uh, swanswoordse jongen ook en die doet ook heel erg goed in de, ja, in de kartwereld. Een uh, opkomend uh, talent, zullen we zeggen. Of eigenlijk is het al een talent. Oh, dat vind ik leuk. Want ik had je die naam doorgegeven op dat die jongen natuurlijk ook furoren maakt op dit moment. Ja. En hij best dus, uh, wel wat uh, aandacht kan uh, hebben. Ja, nee dus rond twee uur zal ja, technisch gezien de opening plaatsvinden, ja. maar dat is heel afhankelijk, want de laatste hand wordt nog wel wat aan de karts uh, gedaan en de baan ligt er en wij zijn er bijna helemaal klaar voor, maar ja, uh, kinderziektes op een kinderkartbaan, het hmm. is wel een beetje twijfelachtig als je dat hoort natuurlijk, maar in deze tijd van corona <laughs> is een kinderziekte natuurlijk, uh, ja, je hebt ermee te maken en we zijn erachter gekomen dat het een paar dingen zijn. Is, uh... De opening, een, een sprintrace tussen jou en Lester. Nou, laten we dat maar niet doen. Want uh, ah, ik zit opgevouwen in zo'n kart. Dat gaat me helemaal niet worden. Dus ik kan niet even met de gaspedalen. Ik vind dat uh, dat zou het eerder een, uh, een gelijke strijd zijn als ik tegen Gert ga wezen. Uh, Hallo. <laughs> dus, uh, ik kan er niet eens in. wel op de 20 kilometer per uur. Oké. Okay. Nou, nou maar, mooi. Uh, ik ben heel blij dat Lester het doet. Dat vind ik leuk om te horen. En uh, wat, wat ik me nog even afvroeg. Je had een, een minuutje net. Maar dat is nou niet echt dat je zegt, uh, hoe noemen we dat, duurzaam, uh, vegetarisch? Nee, nee ja, nou nee, ja. We hebben ook pannenkoeken, die zijn van uh, boekwijdmeugel gemaakt, dus dat is heel goed. <laughs> ja, je krijgt hem zo terug. <laughs> Een ve vegetarische pannenkoek, nou, oké. Okay. Ja, uh, ik zal ook zeggen, de kipnuggets zijn van maiskip gemaakt, dus dat is ook vegetarisch kip, want die kip heeft alleen maar nou. mais gegeten, dus dat is ook prima. Um, uh, iedereen wordt, hebben we hebben uh, nog buiten de actie voor de kinderen, want natuurlijk staan de kinderen nu ook centraal en uh, uh, uh, uh. dat is ook belangrijk. Ik vind het ook leuk om wat voor de kinderen te doen. Wij staan natuurlijk als rabbelzijnde wel bekend als uh, wat meer in de koffieclub van vroeger en noem maar op. Maar we, staan, we hebben metafoze gedaan en dat is op een high speed uh, veranderd. We zijn nu echt de Formule 1 café geworden, dus hebben we hebben ook in samenwerking met uh, Race We hebben deze periode, en die start ook vandaag racemenu, als mensen bij ons volwassenen bij ons een racemenu kunnen uh, of bestellen, kunnen ze een bonnetje invullen en dan maken ze kans op een uh, race experience. Dus dan kun je gewoon uh, een dagje bij Blekemolen in allerlei uh, auto's gaan uh, boender op de baan. Hey, dit ja, was wel, is... wel weer voldoende onbetaalde reclame, <laughs> ja. Marcel. Maar dat is niet, ja, maar dat is niet heel duurzaam. Dat zou ik er nog wel even aan toevoegen. Nee, oké, okay, maar... Uh... Ja, die, die kant ging het op, de duurzaamheid. Ja, we sturen <laughs> je nog wel een factuur voor de reclame. <laughs> Sorry, hey, Marcel, ja, wij, Marcel, uh, <laughs> wij, ja, wij weten voorlopig weer genoeg over uh, de activiteiten die... Uh, langzaam maar zeker toch gaan gebeuren weer in Zandvoort. Want er is eigenlijk uh, niet zoveel te beleven. Maar er komen kleine evenementen waarvan dit een... Oh, evenement mag niet zeggen. Er komen uh, activiteiten waar dit er één van is. En waardoor uh, uh, en de opbouw naar de Grand Prix... en zeker de toeristische sector niet te vergeten. Want uh, er lopen op het ogenblik best wel toeristen in Zandvoort rond. Dat merk je zelf ook wel. Um, je bent natuurlijk ook nog uh, bij uh, de af, afdeling Zandvoort van het... Uh, Koninklijke horeca aan Nederland. Uh, hoe, hoe staan jullie daar nu tegenover? Naar wat er ja of nee mag, mag komen volgende week? Uh, ja, uh, je bedoelt met uh, de persconferentie. Wat er gaat gebeuren. Ja. ja. <laughs> je wordt moedeloos van zo langzamerhand. Uh, ik vind het... Persoon, maar dan praat ik even puur over mijn eigen gevoel. Ik vind het heel raar dat de grote evenementen allemaal worden afgecanceld. En dat eendaagse evenementen maximaal 750 personen mogen komen. En dan wel uh, de landen om ons heen groen en geel zetten En de, met z'n allen lekker het vliegtuig in. En ga lekker vakantie vieren. En na de vakantie zien we wel. En ondertussen gooien we hier de gewoon dicht. En uh, minimale opening. Ik kan dat niet meer ja, weet je, op een gegeven moment ik heb heel lang met de regels ook om kunnen gaan maar het, het gaat van links naar rechts en niemand begrijpt het meer, het is gewoon niet meer te begrijpen en dat, dat maakt je gewoon heel moedeloos eigenlijk en, uh, ik denk niet dat het alleen voor mij geldt hoor maar ja, de anderhalve meter uh, we hebben ons allemaal een beetje laten vaccineren tenminste, de meeste mensen zijn gevaccineerd uh, natuurlijk, er liggen weer nieuwe varianten op de loer uh, het, het blijft natuurlijk een risico waarin we leven, maar hoe lang moeten we alles geven om de economie uh, ja, je zou bijna zeggen met de knoppen te helpen maar laten we wel weten op een gegeven moment moet gewoon weer de licht op groen gaan en dat geldt ook voor de Grand Prix en dat geldt voor heel veel dingen en de onzekerheid die er nu boven het dorp hangt van de Formule 1 daar word je ook niet heel blij van, ik bedoel en niet alleen wij maar ik denk zeker de organisatie van het hele, hele Formule 1 verhaal. Ja, dat denk die ik weten ook. weten ook gewoon, tenminste ik weet niet wat zij wel weten, wat wij nog niet weten. Maar ik ga ervan uit dat daar ook nog niet heel veel bekend is. Ja. En tuurlijk zal het doorgaan, ze zullen het niet meer de stekker eruit trekken. kan ook niet meer. Maar met hoeveel personen er wel mogen komen. Weet je, wees duidelijk op een gegeven moment. Ja, en ja ik, vind, ik kan het niet meer verkroppen dat je wel met z'n allen in een vliegtuig mag. Maar en, en dan zit je een beetje je naast elkaar. Met weliswaar met een stapje op. Ja, laten dan, we... Laten we maar uh, met z'n allen positief blijven... en hopen dat volgende week uh, er veel meer ruimte komt... voor uh, uh, de Grand Prix en ook allerlei grote evenementen. Want het is natuurlijk een hele business die daarachter zit. In ieder geval is het zeer positief dat op het Badhuisplein... nu een, uh, een aantal mooie toeristische attracties staan. En mede dankzij jou staat er weer wat leuks. Marcel, um, de opening vanmiddag zal rond twee uur. En dan kunnen Zeker. de kinderen... Bij jou ja. komen eten en daarna een rondje gaan rijden? Daarna kun je komen, ze kunnen komen, ze kunnen komen eten. Ze kunnen ook gewoon losse tickets aan de baan kopen. Dus dat, uh, je hoeft niet per se bij ons te eten. Het mag en wordt zeer gewaardeerd. Maar de tickets zijn ook gewoon aan de baan te kopen. En dan uh, okay. kun je daar gewoon lekker uh, een, een rondje rijden. Nou, dan, uh... Dus vanaf twee uur gaan inderdaad de banen. Dus het gaat wel eens goed de baan open. Maar we houden nog heel even een klein beetje een slag om daarom Of alle karts, want er zijn er acht. Of Op. ze ook alle acht gaan rijden. Allemaal opgeladen ook zijn. een beetje van alles afhangen. Oké okay, Marcel. We hebben er een mooie, goed... mooie tijd voor maken in ieder geval. Ja, dankjewel. Hè. Bedankt, okay. uh, Marcel. Succes voor de met de uitzending. Jo. Dankjewel ja. voor de uitnodiging. Hoi. Doei. C'est un bon roman. C'est une belle histoire. C'est une romance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 Et demain Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser Au lendemain Ils se sont cachés Dans un champ de bleu Se laissant porter Par le courant Se sont racontés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 Yeah. Mm -hmm. Ik een Pim. Die weet ik niet uit mijn hoofd, hoor. Disclosure kills. What's your step? What's your step? We zitten nou weer op het schema. <laughs> ja, we zitten hier. Uh, what's your step heb je natuurlijk ook nodig op de hippiemarkt. Wij praten straks met uh, Manon van de Weteringen. Goedemorgen. Hai, goedemorgen. Uh, hippiemarkten zijn inmiddels een, uh, een beetje een begrip in Zandvoort. En Kloss, ze werden allemaal op het Badhuisplein uh, gehouden. Maar ik zie ze nu een beetje zwerven door, uh, door Zandvoort heen. Hoe komt dat? Uh, klopt, inderdaad. We zijn nu voor het vijfde jaar in, uh, in Zandvoort met mm -hmm. die boulevardmarkt. Uh, de eerste drie jaar op het Baldesplein. En de laatste twee jaar, dus onder ook dit jaar, op uh, boulevard de, Vak Vak Vauwse, zag uh, de boulevard de Gafausse, zeg ik het goed. De boulevard maar, die uh, aansluit op het, uh, op het plein. De Middenboulevard. Ja. En dat komt uh, ja, eigenlijk ook een beetje door, door corona. Dat ze daar is wel wat meer ruimte kunnen we het breder opzetten? Is meer ruimte voor het publiek om te lopen? Een Battersplein is wel smaller geworden, ook door de zandscoperturen. Er zijn nu ook nieuwe hekken geplaatst voor de scooters en fietsen. Dus dan zou het allemaal best wel heel dicht op elkaar staan: kramen en bezoekersdeelnemers. Nou, nu is het is Een beetje uit twee oogpunten eigenlijk: te klein, maar ook corona, ja. Ja, nu is het Badhuisplein gevuld met reuzenrad en, uh, en springkussen en, en, en ja. zwaarts. Dus je moet eigenlijk wel naar de boulevard. Bevalt je dat ja. eigenlijk beter op de boulevard? Want het ziet er natuurlijk hartstikke toeristisch uit als je lekker langs die boulevard loopt. Dat ziet er heel leuk uit. En al die kraampjes en dan mooi met, met de zee op de achtergrond, dat is fantastisch. Maar het is wel, sowieso met Zandvoort is het wel een beetje een risicolocatie met het weer. Want we hebben het ook al een aantal keer af moeten zeggen. Want bij windkracht 5, daar gaat het gewoon niet. kunnen we al niet opbouwen. En uh, dat, dat was op dat, dat was bijna wel iets makkelijker altijd. Want dan kon je nog wel vrij uh, iets meer richting het centrum opbouwen. Alle, alles iets meer op elkaar zetten. En dan ziet je iets meer uh, gewoon uit de wind. Ben je een beetje, beetje, beetje beschut? Iets beschutten, ja. Maar goed, als de wind erachter stijf is, dan sta je ook daar. Uh, dan <laughs> is het ook een trekgat. Uh, en het is gewoon de hippiemarkt, het, uh, het Ibiza-Bohemium-sfeertje. En mm -hmm. dat, dat valt ook wel met mooi weer. En uh, dan is het ook leuk voor iedereen. Iedereen staat lekker zijn stalletje uit. Mooie spullen, veel handgemaakt. Ja, daar wil je niet in de regen staan of dat het wegwaait. Nee, dat is, zonde, leuk. dat is natuurlijk zonde van je, van je mooie gemaakte ja, dingen. Kijk hippie ja. de, de, de hippiemarkt hè, de, uh, heeft natuurlijk een Ibiza-achtergrond. Ja. Uh, wat vind ik daar allemaal? Uh, nou, we, zijn, we zijn inderdaad uh, begonnen met de Ibiza-markt aan Tour waarmee we heel Nederland trekken. Uh, maar dan hebben we de hippie boulevardmarkt, dat hebben we zo genoemd, omdat het wel iets anders was dan de Ibiza-markt. Kleiner van, uh, van opzet en op de vrijdagen, dus echt bedoeld voor dagjes mensen en uh, toeristen. Uh, en dan meestal een 30, 35-tal uh, kraampjes, maar ook uh, oude caravans, busjes met uh, uh, ja, fashion. Een uh, beetje hippie, uh, handmade, bohemian, ibiza, sieraden, accessoires, woonspullen. Uh, ja, echt een zomerse markt die uh, volgens mij hartstikke goed past bij, bij Zandvoort en, uh, en de vakantieperiode. Heb je ook uh, een voetdruk bij staan bijvoorbeeld? Nee, nee, dat laten we lekker bij de zandtenten. Okay, ja, dus, dat zijn dus, wel onze andere Ibiza-markten in het land wel. Die zijn echt groter van opzet met mm -hmm. machten, kramen en dan uh, de beleving erbij, muziek, eten, drinken. Maar hier hebben we bewust gekozen van nou, op de vrijdag is voor iedereen extra, zowel voor deelnemers als voor ons. En voor, uh, in het hoogseizoen voor toeristen gewoon een beetje een Boulevardmarkt zoals je ze op vakantie ziet. Ja, dat, het, dat is wel grappig. Dat, dat soort markten die in, in de warmere landen, om het zo maar te zeggen, die worden ja. om vier, vier uur opgezet. En die staan tot een uur of tien. Is dat niks voor Zandvoort? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. ja, maar dan zit je als het dan weer heel druk is uh, op een mooie zomerdag, dan is de boulevard, en als het dan zo druk dat is, dan kom je zandbank niet meer in met de auto. Ja, en dan kan je nergens, dan kunnen deelnemers nergens meer parkeren. Nee, daar is allemaal al over nagedacht, helaas. Dat is een beetje een praktische dus, oplossing. Ja. ja, we beginnen zelfs met heel mooi weer, beginnen we extra vroeg, omdat we dan gewoon nog rustig binnen kunnen rijden en ook uh, rustig kunnen parkeren. Ja, ja, ja. Nou, als dat een praktische overweging is, is, is dat alles natuurlijk. Uh, uh, ja, boven, ja. Ja. Wanneer zijn de komende hippiemarkten? Nou, we zouden eigenlijk alleen staan van 9 juli tot en met 6 augustus elke vrijdag. Maar omdat er al twee zijn weggevallen vanwege, drie moet ik zeggen, vanwege het, uh, het weer. Wat helaas niet mee zit. Uh, hebben wij nog een uh, extra datum op aanstaande vrijdag 13 augustus. En op 20 augustus. Oké. Okay. Of... Uh, en dat ziet er voor vrijdag 13 augustus hartstikke mooi uit het weer. Dus uh, daar gaan we voor. Nou, dan uh, kunnen we zeker nog twee keer genieten van uh, de hippiemarkt. En ja. allerlei, uh, allerlei sieraden, kleden, uh, ja. wind, windfanen en dat soort dingetjes. Ja, en wat u al zei. Ik zag inderdaad dat daar nu een reuzenrad staat. En uh, ja. iets met een kakbaan ook. Wat is bijna hartstikke leuk natuurlijk. voor uh, bezoekers Trekken ook veel bezoekers uit het hele land... Die, uh, die echt gericht op de markt afkomen. Ja, dus het, uh, wel, uh, het, het maakt het Zandvoortse toeristenleven een beetje mooier... dan dat het was de afgelopen jaren. Dus ja. nou, pra praktisch is dat uh, ook goed geregeld, heb ik ja. begrepen. Want je, je bent op tijd en je gaat op tijd weg. De komende ja. twee markten zijn aankomende vrijdag en 20 augustus. Ja. Van tien tot zes. Uh, is, is er ook informatie te krijgen over de markt bij jullie? Ja. Dat is op de website uh, van het evenementbureau dat ik heb. en Dat is www.hipandhappyevents.nl Hipandhappyevents.nl Hip Ja. Nou, dan uh, wensen wij jou de komende twee hippiemarkten veel succes en heel veel mooi weer toe. Hartstikke bedankt. Leuk, bedankt. Dankjewel. Doeg. doei. Thank you. Stay Uh, we zitten goed in de tijd, dus we hebben nog een klein beetje uh, voor de agenda. Maar eerst uh, had Pim ook nog een aankondiging op uh, radioniveau. Ja, moet ik natuurlijk wel mijn uh, microfoon aanzetten. Hoe is 11 augustus van 8 tot 10 uur s avonds, Natuurlijk weer op Radio ZFM. Weer een aflevering van het radioprogramma De Krochten. Dit keer gaan we uh, Mark Ritsma vragen over zijn uh, uh, muziek, zijn achtergrond, zijn... Uh, uh, enthousiasme voor muziek. En uh, ook zijn, com uh, zijn combinatie met uh, de art. Hij maakt ook mooie platen en zo. Hij is journalist van oorsprong. Dus hij heeft hele leuke verhalen. Dus als je benieuwd bent naar zijn verhalen en de muziek van Mark. Want hij is onder andere bekend van spasmodiek en polar twins. Dat zegt ons niet veel, denk ik. Maar uh, na die uitlezing wel natuurlijk. Dus ben uh, je benieuwd naar de verhalen en de muziek van Mark? Luister dan aanstaande woensdag om 11 uur. Nou, dan hebben we nog een oh, klein, klein stukje agenda. De expositie Jan Lammers, daar zouden we het over hebben in het museum. Er is ook een race tentoonstelling en een experience in het hdmz. Dus kies of ga naar alle twee. De hippie boulevard 13 en 20 augustus. Volgende week, zaterdag, is er een makrelerokerij... waarbij toch de coronamaatregelen een beetje aanwezig zijn. We houden een beetje afstand van iedereen... En na afloop is er de jurering en de prijsuitreiking. En na de prijsuitreiking zijn makreel te koop. Maar het liefst op voorbestelling. En dat kan bij Ben Zonneveld, gmail.com. Dan liggen de warme vissen voor u klaar en netjes ingepakt. Dan is er natuurlijk ook nog de activiteitenladder van Pluspunt. Die is uh, redelijk groot. Je kan yoga met meditatie. Nederlands kan je bijspijken. Vrouw en fit, twee keer sporten met uh, begeleiding... Denderen door de duinen. Er zijn wandelingen door de duinen gemaakt. niebut cursus omgaan met geld enzovoort. Kijk even in de Zandvoortse krant of op de website van Pluspunt. Daar staat alles wat uh, er te doen is in Zandvoort. Dan denk ik dat we nog een stukje muziek gaan draaien, Pim. Zeker gaan we doen. Ja. Woensdagavond 11 augustus van 8 tot 10 uur s avonds. Weer een aflevering van De Krochten. Dit keer met Mark Ritsma, bekend van onder andere spasmodiek, Bola twins en nog veel meer. Ook met hem gaan we weer op zoek naar de borstels van de Nederlander. Maar ja, dan moet je wel door dat water ding... Oh, dat gaat wat fout. Het might seem crazy, hoor We zijn aan het einde van Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja we zitten natuurlijk nog in de studio. Um, Pim, ontzettend bedankt voor de snelle uh, techniek. Want Thomas moest helaas even weg. Gert van Kuik, dank voor de medepresentatie. En natuurlijk de uitgebreide redactie. Jelmer en Kort, bedankt voor de muziek. Na ons komt Albert-Jan Vos en Rob Harms... met hun middagprogramma Zandvoort op zaterdag en morgen op zondag. Terugluisteren kan natuurlijk altijd... Kijk op www.zfmzandvoort.nl. En voor de appers, er is ook een ZFM-app. Facebook is er ook. En uh, zo kunt u op alle media ons volgen. Wij uh, sluiten af met uh, een zeer prettig weekend voor iedereen in Zandvoort. Ik wil, om. Oh, ik er wil nog toch iemand wat zeggen. Ik, nou ja, ik wil jou ook nog even bedanken voor de presentatie. Oorspronkelijk zou ik het alleen doen. Ik mocht even invallen. Goed bevallen. Jammer van Jan-Bart Broertjes dat ja. het niet doorging. Ik zal hem bellen en vragen waarom. Nou ja, dan kan hij altijd nog een keer... Voor de volgende keer kan hij uh, ja, Want het gaat natuurlijk wel over uh, een stukje Zandvoort. En, en we hebben nog even. Ja. Het gaat nog niet open. Nee. Hey, bedankt. En ieder een prettig weekend en tot de volgende week.